Het wetsontwerp is onder meer bedoeld om diefstal van Amerikaanse werken waar auteursrecht op rust, zoals films en boeken, te bestrijden. Tegen het wetsontwerp is veel protest gerezen. Critici zeggen onder meer dat de wet de vrijheid van meningsuiting bedreigt omdat verdachte websites snel afgesloten kunnen worden. Het Witte Huis heeft al gedreigd met een veto als de wet wordt aangenomen. Naast Wikipedia dreigen ook andere websites uit protest op zwart te gaan.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 De mantelzorgers zijn verder niet tevreden over de samenwerking met professionele hulpverleners. Ze verwachten van gemeenten meer praktische ondersteuning zoals hulp bij administratie. Daarnaast willen ze dat hun deskundigheid wordt erkend, al dus het planbureau. De Nationale Recherche heeft in een groot drugsonderzoek vier mannen aangehouden. Ze hielden zich volgens het OM bezig met de productie van synthetische drugs zoals amfetamine. In oktober werden bij doorzoekingen in het zuiden van Nederland 130 kilo cocaïne, 6,5 miljoen euro aan contant geld en acht vuurwapens in beslag genomen. Vorig jaar was er onder meer een inval op een woonwagenkamp in Breda. Op datzelfde kamp kwam in 2010 een jongen van 12 om het leven toen er met automatische wapens werd geschoten. Onder de vier verdachten die nu zijn aangehouden zouden de vader en de broer van de jongen van 12 zitten. Het weer, het wordt een heldere nacht. In het hele land vriest het 1 tot 5 graden. Overdag zonnig met 2 graden in het oosten tot 5 aan de kust. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 You are not a fascist, can't play you like a toy And when I need to dominate, you're not my little boy You see that I am hungry for a life of understanding And you forgive my angry little heart when she's demanding You bring me to my knees while I'm scratching out the eyes Of a world I want to conquer and deliver and despise And right while I am leaving there, I suddenly begin to care And understand that there could be a person that loves me the I'm internet www.zfmzandvoort.nl ZFM I live my life in chains, got my hands in chains And I can't sleep with a call of the guy but I tell like this and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 My so weapons are over, are over. And I know that diamonds, diamonds Need money for, for this love But that's not the shame 6.9 Uhr CFM CFM I the long way right. People will always take the long way around right. Before you know that you've lost that path Living in sunshine with the shades for that People will always take the long way around right. Degash Ik heb alles te doen. Ik wil niet meer denken en ik kan niks meer doen. Ik vind alles best, het wordt nooit meer stoer. Ik kan niet meer zitten. En ik wil niet meer staan. Ik heb alles te doen. Yeah Blanc. Toi en oh no, tu débutant, c'est pas de lacourant, même pas en noir et blanc, cage, mec, dégage. Ik wil nooit meer slapen, en ik ben bakkerzaam, ik heb alles gedaan, ik heb alles gedaan. Toch Met jou wou ik graag honderd worden Ik wou mijn leven aan je geven Met jou zou ik wel honderd worden Maar bij jou duurde de eeuwigheid maar even Souvenir, souvenir, que des mauvais souvenirs S'entend de solitude, c'est pas mon habitude Quand je jouissais, je faisais semblant Toi, en amour, tu n'es qu'un débutant C'est pas de la couleur, même pas du noir et blanc Dégage, mec T'es Dégage Dans la vie, comme le jour, comme la nuit Y'a un temps pour tout Pour la haine, pour l'amour, théorie Tu recordes ce que tu s'aimes, c'est pareil au oh, même Je te hais, parce que je t'aime T'es naze, dégage Frée comme une rose, en gras, toi tu es ma chose C'est facile, tu comprends, je te donne tout que tu prends Élysée de Versailles, comme une loco sur les rails Mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents T'en flora Moi, enfant, nos deux mondes sont différents Si pourtant la même planète est là, on arrête La goutte est le vase, de l'eau dans les gaz dégage, mec